7 graden. En tot zover het Radio Nieuws. 2 over 10 allemaal een heel fijne avond gewenst. Tot middernacht is het de show met Boldenvol, Spoes, zoek, zona en salsa. Dat ik samen maak met Ederik Boes, mijn naam is Mark van der Hoek. En dit is kanaals van Langstraat en Ik het. Salseros si y llaman Yo vengo Salseros se si llaman Yo vengo Salseros se si llaman Yo vengo Salseros se si llaman Yo vengo Vamos Y ahora cuando es Llegué, tum tum, llegué, tú sabes, tum, tum, quién es. El guajiro Miguel Enríquez, pa' usted y pa' que sabe tú quién es. Ay, negrita que vengo apretando suave. Tum tú, ¿quién es? pal el piso se va, pal el piso se fue. Tum tú quién es. Vamos, oh, mi gente de Cuba, mi gente del mundo. Tum, tum, ¿Quién es? ¡Qué rico, qué rico! Hij wijkt karend. Maaik, aan uw hale. Met dek aan uw fiets moet je kletten. Uit onze horizon de kompenseren. Voor onze mozo's voor de kompenseren. Voor onze mozo's voor onze swingers. Met dek aan te fiets Die met du plastic met, omdat ze van maar de zaan nou pijpen, aïe, pakken, en balan, pakken, pas veil pendant kichou, alans ja, nou kat, die met maar ja, hier, Ha of them. I want them know that I'm ready like Freddy Miss me on the pathway And his oh, mama, oh, papa Miss me on the pathway And his oh, papa, oh, mama Miss me on the pathway FM nieuws. Dit is Peter Juda met het Radio Nieuws. De Oekraïense regering ontkent dat het verantwoordelijk is voor de aanval op een olieopslag in het Russische Belgorod op 35 kilometer van de Oekraïense grens. Rusland zegt dat twee Oekraïense helikopters het depot vannacht beschoten hebben. Volgens een Oekraïense veiligheidschef komt dat niet overeen met de werkelijkheid. Op beelden op sociale media zijn vanuit meerdere hoeken raketinslagen te zien op het oliedepot. Twee medewerkers van het bedrijf raakten daarbij gewond, zegt de gouverneur van het gebied. Volgens Oekraïne zijn vandaag in totaal bijna 6300 mensen via humanitaire vluchtroutes geëvacueerd... ...onder wie ruim 3000 uit het belegerde Mariupol. Zowel het Rode Kruis als een woordvoerder van de burgemeester van die stad... ...zeiden eerder vandaag dat evacuaties daar onmogelijk werden gemaakt. Sinds gisteren zouden de Russen niet eens kleine hoeveelheden humanitaire hulp toelaten... Hoe er dan toch 3000 mensen weg konden komen is nog onduidelijk. Niet eerder dan de komende zomer wordt duidelijk op hoeveel financiële steun bedrijven kunnen rekenen als er weer een nieuwe opleving is van het coronavirus. Dat blijkt uit een brief van de betrokken ministeries vandaag aan de Tweede Kamer. Het kabinet kijkt nu naar de effectiviteit van de steunmaatregelen per sector en naar een mogelijk garantiefonds of verzekering. Het moet in samenspraak met de betreffende sectoren bepalen hoe de coronasteun er in de toekomst gaat uitzien. In het Groningse Loppersum heeft zich vanavond even na 7 uur een aardbeving voorgedaan. Die had volgens het KNMI een kracht van 2,7 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Tientallen Groningers werden volgens RTV Noord opgeschrikt door heftige trillingen en zware dreunen. Dat werd volgens enkele voorafgegaan door het geluid van een zware explosie. Tot slot het weer bewolkt met in het zuidoosten wat sneeuw, elders droog en in het westen opklaringen. Het koelt nacht af naar plus 1 tot min 3 graden. Morgen overdag is het bewolkt en droog, maar in het westen zonnig bij maximaal rond 7 graden. En tot zover het Radio Nieuws. Info en Hits. da no sai la melia ma Mama, als je Mama, dan heb ik het al lang. Ik heb het al lang. Ik heb het maar kan ik zien niet, dan moet ik aan de lina dan was ik af, ik Ik Ja! Deze week, namens Edrik Koes, maar nog fijne dag en tot de volgende weer. Stop. Stop. Dit is Peter Juda met het radio nieuws